Nathalie. Een hoorstaserie van Gerve Rieps. Rie atletten. Shinban leefst om mij, Doch dat is nog mijn Ja, Shinban, leefst om mij, maar Shinban nu. Hm. Hm. Hm. Hm. Nou, dat is nou de derde keer dat ik ze hoor deze week. Hm. Zo mooi vinden die liedjes niet. En de andere vinden ze misschien. En erger zich misschien wel aan. Nee, ze denken dat ze mij plezier mee doen. Nou, dan kan ik er maar beter niks over zeggen. Ach, ik word er misselijk van. Het is nog geloof ik al de zesde keer dat ik dat ding hoor. Zeg, zuster! Sister Tilly! Kan je daar nog niet eens wat aan doen? Elke keer weer als je de ziekenhuisradio aangaat hoor je dat ding. Kunnen ze die niet eens een poosje laten liggen? Voor mijn patiënten zetten ze hem helemaal niet meer op. Maar goed, ik wil er niks van zeggen. Elke patiënt heeft zijn rechten. Een verzoekplaat is een verzoekplaat. U heeft het aangehaald. Maar zou u nog niet eens kunnen vragen voor mij of ze die plaat eens een weekje kunnen laten liggen? Mevrouw Ros heeft hem nu toch voorlopig wel vaak genoeg gehoord, zou ik zo zeggen. Mm, zie je wel, daar heb je dan. Ze is nou er zo erg. U kunt de hele dag zoveel verschillende soorten liedjes en muziek horen als u wil. Ze zijn werkelijk zo erg voor een keertje. Voor een keertje. <laughs> voor een keertje. Daar gaat het nou juist om. Het is nu geloof ik al de tiende keer dat ik dit hoor. Oh. Ik kan me niet herinneren dat ik andere platen ook tien keer heb gehoord. Niks. Zeggen. Ik hoop niet dat u hier lang hoeft te liggen, maar anders zou u ze gauw genoeg allemaal tien keer hebben gehoord. Zo blijven we er niet in huis hoor. Oh. Maar ja, ik hoop echt dat u hier niet zo lang hoeft te liggen. Hm. Wat een antwoord. Mooi stap. Ik zal toch eens met de hoofdzuster over u moeten praten, zuster Tilly. Elke patiënt heeft hier gelijke rechten. Schijnt u maar niet te kunnen en niet te willen begrijpen. Nou, ik weet niet of u op andere kamers ook zo bent. Met de te praten moet u doen. Moet u gerust doen hoor, als u dat nodig vindt. Dat moet u doen als u het niet laten kunt. Nou, nou, nou, dan heb je de pop aan het hand. De hoofdzuster is heel muzikaal. Kan maar beter niks zeggen. Grapje maken is best beste, maar kan maar beter niks zeggen. Ja, speelt harp. Net als ik, zo, met de tenen aan de stijlen. <laughs> Mooi is dat. Ik zeg niks meteen op het stel. Mijn hoofdzuster zou dat toch uit zichzelf moeten merken. Het ligt hier gewoon voor Piet Snod. Zal ik uw kussens nog eens even opschieten? Oh ja. zorg. Nee. lekker zo raad. Nou, Ik wil u toch eens vertellen, hè? Ja. U heet uh, Nathalie, hè? Ja, maar vroeger, toen er nog een klein meisje was, hoe noemden ze het toen eigenlijk? Vroeger thuis? Vroeger thuis, gewoon. Nathalie, nou ja, toen ik eenmaal een jong meisje was, toen wilde ik dat ze mij Thalia noemden. Nou, dat hebben ze niet alle gedaan. Maal heette ik Thalia, maar werd ik Natalia genoemd. Maar Nathalie noemde ze me toch al niet vaak meer. Ja. En toen ik hier in Holland in betrekking kwam, wilden ze me geen Thalia noemen. Nee. Het was een bioscoop of zo wat die ook zo heette. Nou, toen werd het weer Nathalie. Nee, dat vond ik nee. Ach, als jong meisje, dat hoor je toch wel vaker, dan, dan wil je maar als heel iemand anders zijn opeens ook een andere naam, nietwaar? Tja. Ja. ja. Ik wilde eigenlijk Mattie heen. Dat komt ook van Mathilde. Ja, ja. Dat vind ik eigenlijk nog steeds mooier, hoor, Mathilde. Ja. Maar ja, krijg je ze maar zo ver dat ze je zo noemen als ze het niet willen. Ze willen maar om te, ze vinden het veel te ongemakkelijker. Nou, dan zal ik jou af en toe eens Mattie noemen. Ja. Hm? Als we zo even met z'n tweetjes zijn. Ja, als je dat leuk vindt tenminste. Hm? Ja. Maar oh, ik vond Tilly ook best een leuke naam, hoor. Ja, gek, hè? Als met een leuke jongen kennis maken, laat ik me dat eens Mattie noemen. Nou, maar meestal zijn er andere bijna gaat het niet. Weet je hoe ik dacht dat ze vroeger noemde? vertellen Ik dacht, ze noemde vast Naatje. Naatje? Ja, Nathalie. <laughs> Naatje op de dam. Ja, ik vond Natalie ook veel mooier. Hoe gaat het eigenlijk met die jongen van jou? Oh, ik weet niet. Ik weet gewoon niet. Maar nou, wie treuzelt het dan? Als hij het is, als hij maar blijft zeuren, weet je wat je dan tegen hem zeggen moet? Dan moet je hem zeggen dat hij wel niet... Nou, behoor... dat zoek ik zelf wel uit wat ik hem moet zeggen. Dat gaat u toch niet aan? Nee. Het, het, het, het gaat mij ook niks aan. Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar, wacht, jij kijkt zo donker vandaag, zeven dagen storm en regen. Ik, ik dacht al... Er is vast wat met haar, zo, zo prikkelbaar. En ik dacht, nou, die heeft mij zo vaak opgevrolijkt hier. Laat ik eens proberen of ik een grapje voor haar ja. maken kan. Nou. nou, sorry hoor. Het was helemaal niet aardig van me, wat oh. ik daarnet zei. Nou, nee, dat was niet zo bedoeld. Het, het was helemaal niet zo onvriendelijk. Ja. Als je daar liever niet over wilt praten, moet je het niet doen, natuurlijk niet. Ja, ik moet me schamen. Ik ben ziek of geprobeerd voor mij een grapje te bedenken. Dat moet Dat het omgekeerd moet zijn. Ja, als wij nou eens afspreken. dat we elke dag om de beurt een grapje voor elkaar bedenken. He? Ja? Elke dag één keer echt lachen, dat lijkt me leuk. Ja. Oh, daar heb je de hoofdzuster. Ja. Zo'n verwaschen. Is het zo weer goed? Ja, kinder, ja. Zuster, goed dat u komt. Ik wilde net laten vragen of ik u even zou kunnen spreken. Aha. Ik kom u halen. De dokter wil nog een paar foto's laten maken. Nu meteen. Oh. oh jee. Nou, nou. Ja, komt u er maar uit. Ja. Ja, u kunt best lopen. Ja, dat gaat wel. Ik zal even uw waar pakken. Zo. Ja. Hier, nee, nee. Hier, hier zijn uw pantoffels. Ja, dank u. Ja. Komt ja. u nog maar. Ja. Tot zonder geen. Zo. kant op. Nou loopt ze. Maar je zal zien als ze terug is, vraagt ze me of ik er op de steek wil helpen. Ja, moeilijk mensen, hoor. Dat is er nou zo een die van elke scheet en donderslag maakt. Tegen de zang. dat soort mensen die uitstaan? Maar ja, ze is ziek. Nou, verpleegster mag zo toch niet over de patiënten praten? Ah, tegen u wel, ik wel. Tegen wie anders? Nou, ik bewonder jullie vaak, hoor. Jullie hebben maar vies en moeilijk werk en altijd maar vriendelijk blijven. Oh, ik zou het niet kunnen. Nee. Ik kan heel moeilijk vriendelijk blijven tegen mensen die niet aardig tegen mij zijn. U? Ach god, u, u bent een schat. Oh, dacht je maar. Ja, oh u, u bent een hele makkelijke patiënt. Als ze allemaal zo waren, zou ik hiermee wel leven, wel willen blijven. De meeste mensen zijn echt wel aardig, maar, maar soms. Maar ja. Wij zijn zelf ook niet iedere dag hetzelfde. Nee. We hebben ook wel eens problemen. Natuurlijk. Maar ja, daar mag je in je werk natuurlijk niks van laten merken. Daar mag je de patiënten natuurlijk niet onder laten lijnen. Ja, moeilijk hoor. Soms. Ben je niet hoor, nooit. Een mens is maar een mens. Dat zijn mijn mannen altijd. Ik geloof soms dat ik niet durf voor verplicht. Je moet je veel beter kunnen beheersen. De, de hoofdzuster, hè? Dat, dat is een echt... Niks hoor, niks. Jij bent een echte goeie. Ik denk dat een heleboel patiënten jou echt heel graag mogen. Ja, dat het je maar te veel wordt. Als je tijd erop zit, moet je weggaan. Je moet als je vrij bent alles hier vergeten, al die zieke mensen. Je moet dan je zinnen maar goed verzetten. Ga je vaak naar huis? Nee. Mijn ouders zijn gescheiden. Ach. Vader woont in Australië. Dan moet ik eens hertrouden. Die man van haar en ik. We liggen elkaar niet. Ach, kat en hond zeker. Nou, daar doe je niet veel aan. En je moeder? We hebben altijd ruzie. Ik kom er bijna nooit meer. Maar het is niet leuk, hoor. Maar ja, daar hebben we het nou niet meer over. Ik, ik moest me schamen, hè. U ligt zich daar maar zorgen te maken over mij. Er is niks aan de hand met mij, hoor. Ah, zie nou. Ik, ik heb er een beetje de pest in vandaag. Zelfs uw mijn liefde patiënten moet eronder lijden. Nou, moet ik me nou niet mijn ogen uit mijn kop schamen? Ach, nee. Hé, hey, zeg, weet u, het zal niet waar zijn, maar, maar er wordt hier toch maar verteld. Wat? Wat? Ja, ik weet iets leuks voor vandaag. Vertellen, vertellen. Moet u horen. Nee. Er wordt verteld dat hier een keer een verpleegster dus zo de smoring kreeg, dat ze een nacht alle kunstgebitten van alle patiënten op de afdeling bij elkaar in één grote schaal heeft gegooid, nee. en ze is weggegaan en nooit weer teruggenomen. Nee, nee, nee. En toen ze het smorgens ontdekten, hebben alle patiënten hun eigen gebied moeten uitzoeken. Oh, nee, nee, nee. ja, Sommigen hebben er wel vijf of zes moeten passen voor ze de goede tand die ze weer in hun mond Vreselijke. Oh nee, oh nee. Ja, echt hoor. Oh, wat zijn wij slechter? Wat zijn wij slechter gedaan. Dat we daar nog op kunnen lachen. Ja, het komt allemaal door mij. nee, nee. Ja, die dingen, die lijken alles op ja. elkaar, hè. Ik denk hier ook wel eens, zijn dat die niet van hiernaast? Ja, hoor ik mezelf wel zeggen, mooi is dat. Ik zit. het al. Maar, het wordt verteld, hoor. Oh. En Het schijnt ook zo te zijn, dat de hoogzuster nog steeds de zenuwen heeft, dat er nog eens een keer iemand op dat idee komt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, daar mag ik ook niet meer over worden gepraat. Maar het zal wel niet waar dat zijn, hè? Oh, nee, Oh, ik moet mijn buik ervan vasthouden. Nee, nee, ik moet er niet aan denken. Oh, niet verder vertellen? Nou, nou, die is goed. Niet verder vertellen. Als jij het maar laat hoor. Als jij het maar niet verder vertelt. Doeg. Doeg. toch geluk gehad dat zo'n kind hier is als je zo'n hier niet had nou, dan was het hier toch helemaal niks stel je voor alleen die van hiernaast oh, echt lastpost nee dat kunnen ze van mij niet zeggen dat ik erg lastig ben ja, soms maar nu en dan maar dat kan ik ook niet helpen nee Nee, lastig vinden ze mij soms vast niet. Dat hoop ik tenminste maar. Nee. Nee, ik ben hier niet lastig. U bent de liefste patiënte die ik heb. Nou. Maar die wil ze heten. Dat moet ik onthouden. Zo noem ik haar dan maar. Ja. Als ze mijn dochter was. Als ik een dochter had gehad, zou ik ze Mattie noemen. Als ze dat nou willen. Oeh, en een willetje heeft ze. Hm. Je kunt toch wel veel lachen met Zoë. Elke dag één keer echt lachen. Nou, nah. vandaag hebben we voor de rest van de week al gelachen. Als we nou voor die andere dagen ook nog maar te lachen overschiet hier. Oeh. Ik kreeg het pijn in mijn buik van. <gacht> Moest me gewoon vasthouden. Nee, nah, dat gebeurt je toch ook niet elke dag. Oh, en wat heeft ze eergisteren gelacht, toen ik haar vertelde van dat kalp hier. Ja, dat was mijn tweede betrekking hier, hè? de familie Kalba. Mensen zonder kinderen. Ik dacht nog, euh, dan heb ik het niet zo zwaar. Hè? Hij was haast nooit thuis. Hij had iets met vloerbedekking te doen, ja. Hij ging begin van de week altijd naar kampen. Daar was een fabriek of een handelszaak of zo wat. Ja, wat hij dan nou precies deed, daar ben ik nooit gekomen. Oh... Vrouwen die geen man en geen kinder thuis hebben en wel een hoop geld, nou, die weten vaak ook van gekkigheid gek niet wat ze moeten doen. Ja, voor de grote camera en suite hè, had ze allemaal verschillende vloerbedekkingen. Allemaal losse stukken, ja. En al die soorten stonden bij elkaar gebonden en ingepakt in de grote kasten in de gang. Waar net legpuzzels. Die, die losse stukken, hè. Ze had allemaal verschillende. Hele dure, ook wat gewonere. En de ene was voor de ene visite, het andere voor de andere. Dat schreef ze op. Nou, hield, hield ze precies bij. Ja, Oh, die, die was gek. Om de zoveel tijd moesten die visites allemaal andere vloerbedekking te zien krijgen. Ja, damit ze maar niet dachten dat ze altijd met hetzelfde bleef zitten. Oh, zo'n soort opschepperij. En, en als er geen visite kwam, dan moest het goedkoopste er liggen. Nou, en dat moest ik dan elke dag doen. Voor elke dag wat anders. Ja, elke dag alle meubels de gang in, de vloerbedekking hoog inpakken en dan de andere leggen Ho, oh. En ik moest zelf maar zien uit te vinden hoe dat er allemaal hoorde te liggen. Ja, want daar da, da, had dat kalf zelf geen verstand van. Ze kon wel onthouden welke vloerbedekking drie maanden eerder op de grond had gelegen, toen ze die of die op bezoek had. Maar hoe die stukken daar allemaal hoorden te liggen, dat, dat moest de dienstmeid zelf maar uitzien te vinden. Nou, en elke dag maar weer, hè. Moest ik dan eerst al die meubels van haar de gang inslepen. Alleen? Ja. Denk niet dat mevrouw Kalber zelf een handje zou helpen. Eerst moesten de kamers leeg, dan pas kon ik goed leggen. En ze wilden natuurlijk niet dat de visite er iets van zou merken. Dus dan was het soms, hè, als het mevrouw niet vlug genoeg ging. Nathalie, ik zou graag zien dat je een beetje vlugger opschoot. Ja, ja, vrouw Kuijder. En soms had ze visite en s'avonds weer. En als die vloerbedekking van smiddags dan niet goed was voor de visite van s'avonds, dan kon ik nog weer. Nee... Mevrouw Kalbe, nogmaals. Ach, nee. Ja, dat maak ik wel. Ja, af. Nathalie, doe jij nu maar wat je gevraagd wordt, hè? Nou, ach, verdamd. En elke avond moest ik dan weer dat goedkope spul neerleggen. Alleen voor haar en mij. Nou. Dan heb ik nog daar de eerste week al gedacht dat ik maar als meneer te spreken moest krijgen. Maar die was altijd weg. Ook als hij terug was uit kampen. Die was liever huis dan bij haar, denk ik. Ik kon hem gewoon niet te spreken krijgen. Alles wat het huis aanbelangt, zei hij, dat moest ik maar met mevrouw regelen. Wel oh, weg was die weer. Oh, dan heb ik gedacht, hier ga ik weg. Blijf hier niet. Ga weg. Ik kreeg het trouwens ook niets te eten. S morgens twee flitterdunne sneetjes brood. Die sneed ze zelf, die maakte ze zelf klaar. Eén met appelstroop, één met pindakaas, elke morgen hetzelfde. Alleen op zondag niet. Dan kreeg er wel eens eentje bij, zo met ontbijtspek of zo wat. Alles heel dun, hè. En een half kopje slappe thee erbij. En daar moest je dan al dat werk voor doen. De lunch ook elke dag hetzelfde. Eén met appelstroop, één met pindakaas. Nou, dan ook met één gewone kaas erbij. Elke dag hetzelfde. En als meneer er niet was, leeft mevrouw Kalber natuurlijk zo lang mogelijk in de nest liggen. Tot een uur of tien meestal. Nou, de dienstbode moest om zeven uur op. Tja. En dan moest ik tot tien uur wachten voor ik wat te eten kreeg. Ik kon zelf nergens bij. Ze deed alles en alles voor me op slot. Zelfs als ik een lucifer nodig had om het gas aan te doen. Oh, die was gek. Zelfs als ik een doosje lucifers nodig had, kreeg ik niet eens de sleutel van de kast. Als ik soda nodig had, alles pakte ze zelf. En dan ging de moer weer op slot, alsof het hele huis vol dieven zat. Ja, nou die was echt gek. Ze woonde, uh, ja op de overtoom was het. Op de overtoom En als ze dan de stad inging, oh, de Leidse straat of zo wat, hè, dan moest het Leidse bosje over. Dat, dat was toen nog zo'n pad met bomen aan beide kanten. Nou, daar dorst ze dan, als ze er juwelen om had, <lacht> niet tussendoor, <lacht> moest ik met hem mee. Tot ze die bomen was gepakkeerd, ja. <lacht> de juwelen mocht ik beschermen, maar een doosje lucifers en de soda mocht ik niet pakken. Oh, oh. Dat mocht niet aankomen. Zo heb ik nog nooit meer iets meegemaakt. Ik heb ook van andere meisjes in betrekking nooit zoiets geks gehoord. <laughs> Ach nee, die past die niet goed bij de hoofd. Dat kan toch niet anders. Nou, en toen ben ik dan maar een andere betrekking gaan zoeken. Ja, ja stiekem natuurlijk, hè. Liep ik goud voor mijn paard door. Als ik een uurtje mocht wandelen of mm -hmm. boodschappen moest doen... Nou, dat vond ik een heel wat betere betrekking. Ja. Jammer dat ik ook weer zo gauw weg moest, hè. Die gingen een maand later naar Frankrijk... En daar had je toen nog een visum voor nodig. En als Duitse kreeg ik dat niet, hè. Heb ik weer een andere betrekking moeten zoeken. Maar dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wou je vertellen hoe ik daar toen bij dat kalm ben weggegaan. Ja, ja. Bij die uh, mevrouw Kalbe, hè. Nou, toen ik eenmaal die nieuwe betrekking had en die mevrouw had gezegd, uh, nou, Na, Nathalie, kom dan maar zo gauw je kunt, hè. Toen ben ik de volgende morgen net als altijd om zeven uur opgestaan. Maar toen ben ik niet in de koude keuken blijven zitten, nee. Ik ben naar de slaapkamer van mevrouw gegaan. En ik heb gewoon tabakken gemaakt. Mevrouw Kalbe? Mevrouw Kalbe? Ja? Ja? Ben jij dat, Nathalie? Mevrouw Kalbe, ja, dat ben ik, Nathalie. Ik zou graag mijn ontbijt willen hebben. Wat zeg je? Ik zou graag mijn ontbijt willen hebben. Ik wil mijn ontbijt hebben. Ik heb honger. Maar, maar Nathalie, hoe laat is het dan? Het is bij half acht, vrouw Kalbert. Zie je wel? Zeg Nathalie, ben jij mal mee om deze tijd wakker te maken? Of jij eten wilt? Ik heb honger. Ik wil eten. Geef u mij de sleutels van de keukenkast, dan maak ik het zelf wel klaar. En anders moet u toch maar opstaan. Ik heb honger. Ik kan niet meer wachten tot het tien uur is voor ik wat te eten krijg hier. Zeg, zeg wat gewoon bij die deur vandaan ga. Ik spreek jou dadelijk nog wel, hè? Ga aan je werk. Je wacht maar rustig tot ik beneden kom, hè? Wat denk jij wel? Toen, schil op. Wij spreken elkaar nog wel. Misschien moet jij eens een keertje helemaal geen ontbijt hebben, hè? Wat denk jij wel? Wat denk jij wel? Nou, dat had ik natuurlijk wel verwacht, zowat. Ik had mijn koffer al klaarstaan. Oh. Nou, ik heb de koffer bij de deur gezet. En ik heb nog één keer alle meubels in de gang gezet. Allemaal voor de trap. Zodat ze er niet meer overheen kon. En ik heb alle legpuzzels van de vloerbedekking losgehaald. En alles door elkaar gegooid. En over de meubels in de gang en in de keuken en in de kamer. Door elkaar rondgestrooid. Ho, ho, ho. Ik dacht, nou, nah, ik zal jou wel krijgen. Al die vloerbedekkingen door elkaar. Die moeten zenuwinstorting hebben gekregen. Die werd er toch al nooit wijs uit. <laughs> oh. Ach, ach, ach. Ja, ik heb me altijd afgevraagd hoe die ooit die trap eraf is gekomen. Ze zal me wel zijn gaan zoeken later. Nou, ze heeft me nooit meer kunnen vinden. Oh, die heb ik maar wat betaald gezet. Haar man zat in kampen. Die laatste paar dagen heb ik niet eens geld gehad. Zo, ja, heb ik hem maar katoen gegeven. Wat was je toen in die tijd als dienstbode? Niks. En als Duitse dienstbode was je helemaal niks. Maar ja, later was het beter. Was het wat beter. Oh, was ook nog niet alles. In het begin nam je te veel. Je wist ook niet beter, nee. Nee, dat was geen leuke tijd, die eerste maanden. Alles was vreemd, de taal. Ik kwam nog net uit Komen Daar had ik net een beetje Deens geleerd. Ah, toen gingen de razends naar Amsterdam en toen ben ik meegegaan. Maar alles viel me zwaar. De dokter zei later dat het vooral de oorlog was geweest. De honger, de inspanningen... het harde werken bij het spoor... en dat in de groei allemaal. Ja. Dat is toch een van de aardigste dokters... die ik hier ooit heb ontmoet. In Rotterdam. In het ziekenhuis. Ik ben daar nooit meer geweest. Had ik een dag vrijgekregen... van mevrouw Razen. Ik weet niet wat het is, mevrouw Razen. Ik weet het werkelijk niet, maar... Ik ben zo moe. Weet je wat we doen? Jij neemt vandaag maar eens een dagje vrij. We drinken hier in de keuken nog even een kopje koffie met elkaar. En na de koffie ga jij dan maar eens op uit. Nou, nee. waarom ga je niet eens naar Zandvoort? Maak een wandeling langs het strand. Dat zal je goed doen, Nathalie. Ja, vrouw Razen. Ze gaf me ook nog geld mee. Ze was toch erg aardig voor me. Altijd geweest. Het ze zo druk, die kinderen van ze. Ik ben niet naar Zandvoort gegaan. Ik heb wel de trein genomen. Maar ik wilde niet naar Zandvoort. Ik wilde maar ergens heen waar niemand van wist. Ik wilde maar weer eens helemaal op mezelf zijn. Ik ben toen naar Scheveningen gegaan. Wat een mooie dag. Maar niet zo druk op het strand als dat later is geworden. Ik heb het daardoor heen Oh, ik vond het dan heerlijk. Ik voelde me echt lekker. Ik dacht: hier kom ik bij. Ik dacht toch ik geloof dat ik nog verder op reis ga. Oh, naar Engeland kon ik toen, doen, maar naar Amerika. Maar ik lag er op het zand, zo in mijn zomerjurk. Die witte met dat blauwe band. En er waren mannen die naar mij keken en ik dacht, oh, kijken jullie maar. Maar daar ben ik toen in slaap gevallen. Ja, het moet een zonnesteek zijn geweest. Oh... Hoe ik daar tegen de avond weer vandaan ben gekomen. Hoe ik, hoe ik in de trein ben gekomen. Nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb me daar nooit naar iets van kunnen herinneren. Dat, dat is toch vreemd. Hè? Maar in Den Haag moet ik dan de verkeerde trein hebben genomen. Ja, naar Rotterdam in plaats van naar Amsterdam. En in die trein moet het zijn gebeurd. Nathalie. ...jou weer een beetje bij. Hm? Hoor je me? Ja. Hoe gaat het nu met je? Ach, ach vrouw... ...hoe bent u daar? Vrouw Razen... Wat, ...wat is er... ...wat is er toch aan de hand? Kind, wat is er aan de hand? Je, je bent niet goed geworden. Hoe gaat het nou met je? Ze hebben je hier gisteravond... ...hier in Rotterdam... ...en je dode eentje in een stilstaande trein gevonden. Je was bewusteloos. Ze wisten niet wie je was. Hoe is het nou met je? Ach, ach vrouw Razend, dank u. O oh ja, dat, dat gaat juist wel weer wat. Ze hebben je hier naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze wisten niet wie je was. En ze wisten niet waar je vandaan kwam. Je had niks bij je. Dat moet je nooit meer doen, hoor. Altijd zorgen dat je een pas bij je hebt... Een identificatie. Ja. Een brief desnoods. Ja, ze zijn de hele nacht bezig geweest. Je brabbelde wat op een gegeven moment. Maar ja, je ijlde zeker. Je praatte Duits. De politie hier in Rotterdam heeft toen alle grensstations opgebeld. En je signalement doorgegeven. Ja, maar het zei niemand iets. Ze dachten hier dat je misschien gisteren Duitsland uit was gekomen. Ach. Ze dachten dat het je misschien beroofd was. Ja... Ja, in die tijd. Daar kwam bijna niemand de grens over natuurlijk. Toen deden ze zowat nog wel eens voor je. Ik moet de volgende morgen de naam Razen hebben laten vallen. Nou, toen hadden ze mij zo gevonden, want mevrouw Razen was in Amsterdam en in Zandvoort ook al de hele nacht met de politie bezig geweest. Maar die had natuurlijk niet aan Rotterdam gedacht. Hè. Nou, die dokter daar in Rotterdam heb ik toen van alles verteld. Hoe het bij ons in de oorlog was geweest en waar ik van huis weg was gegaan. En, en van de honger. En dat ik zo moe was altijd ah. Hij was nog jong Hij was heel erg geïnteresseerd Hij had alle aandacht voor mij ah. Daarom zal ik hem dat ook wel zo allemaal hebben verteld Zomaar Ja Hij was aardig En dat allemaal in de jaren van de groei Daar ben je natuurlijk verzwakt ja, dat zomaar van huis weggaan in een vreemde omgeving terechtkomen. Dat zal je ook wel niet in de koude kleren zijn blijven zitten. Ja. En misschien is die betrekking met een paar kinderen van die leeftijd in huis wel oh, wat is waar voor je. Ach, Je ja. bent wat zo zwak door al die belevenissen van de oorlog en daarna. En hij zei ook. Ja, ja, ik weet het. In Duitsland is het niet best op het ogenblik. Wat dat betreft heb je toch eigenlijk maar geboft oh, dat ja. je hier in Holland een betrekking hebt kunnen krijgen. Hè? In Duitsland had je het slecht gehad. Maar ja, wat wil je? Duitsland heeft de oorlog verloren. En dat is toch eigenlijk nog goed, toch? Vind je niet? Wat moet je daarop zeggen? Ik heb maar ja gezegd. Ik heb maar geknikt. De keizer heeft de oorlog verloren, niet ik. Mijn vader, mijn moeder. Wij zijn toch niet begonnen, de keizer? <laughs> ja, ja. Nathalie, ik geloof dat ik niets meer voor je kan doen. Het zal nu wel over zijn. Het zal al niet meer terugkomen. Oh, ik als je tenminste een beetje kalmer aan kunt doen, hè? Ja. Ik zou een betrekking zoeken bij mensen zonder kinderen. Het beste. Dank u. Ik hoop dat je die paar dagen hier bij ons een beetje naar de zin hebt gehad. Ik had daar alleen maar geslapen. Hij was echt aardig. En zo jong. Ik ben nog maanden daarna verliefd op hem geweest. En misschien hij wel op mij. Hij was zo aardig. Ah. Nou, kwam ik bij dat kaart terecht... Mensen zonder kinderen. Nah. Never leave me Goh, and ben ik ben treur. niet treurig. Uh, ja, zuster, ik mag niet zingen. Nee, dat zou inderdaad wel beter zijn. Maar ik wil het over iets heel anders hebben. Ik he? moet niet zo onvriendelijk zijn tegen de patiënten. Ja. En vooral uh, niet te tegen... Nou, zou je me nou liever niet laten uitspreken? Wat is er met jou? Ik weet heel goed dat patiënten die met klachten over de verpleegsters komen... ...vaak surpieten zijn. Maar ik zij is... Het zo moeilijk. Laat me eerst uitspreken. Hm? Zij is patiënte. Ze wordt nog deze week geholpen. Dat weet ze. En daardoor zal ze misschien wat moeilijker zijn dan anders. En dan... Je weet dat ik klachten van patiënten over verpleegers... werkelijk niet zo gauw ernstig neem. Maar kun jij in dit geval zeggen... dat je geen enkele reden tot klachten hebt gegeven? Hm? Nee. Maar ik vind het zo moeilijk. Ik kan het niet. Ik geloof dat ik er niet geschikt voor ben. Nou, kijk. Als jij daar op de kamer zo doorgaat... wordt het tussen die twee vrouwen werkelijk ongenietbaar. Als je zo doorgaat moet ik je op een andere kamer laten werken. Mevrouw Roche is erg op je gesteld, dat weet ik. En jij op haar. Daar wil ik niets van zeggen. Maar als het ten koste van andere patiënten gaat... dat kan niet, dat moet je begrijpen. Moet ik hen soms apart leggen? Maar blijven we dan? Nee, zuster, dat kan niet. Ik zal beter op mezelf letten. Wat is er, met je? Je bent de laatste dagen zo anders... Problemen thuis? Nee, nou ja, ze doen er niet toe. Dus toch problemen. Ja. Ik zal beter op mezelf letten. Kunt u van een paar? Nou, goed. Doe je best. Hm? Zo, daar ben ik dan weer. Op de kiek? Is de mooie kiek geworden? Ja, ah, het was niks dit keer. Het was er bang? Vorige keer moest ik zo'n vieze pad slikken oh, ja, ja. of een foto maakte. Ja. Oh, dit keer ging het zo. Je snapt zoiets niet. Ach, misschien is dat maar het beste ook. Hoezo? Ik weet graag wat er met me gebeurt. Stel je voor, zeg. Nou. Ik weet het net zo goed niet. Ah, ze zeggen je soms zo wel eens wat, maar ze zeggen je toch nooit alles. Kunnen ze ook niet. Je begrijpt het toch nooit helemaal. Nooit alles. Ik denk dat je het alleen maar snapt als je ervoor hebt gestudeerd. Nou, ik, soms begrijp ik er nog geen kwart van. Nou, dat is logisch. Logisch? Wat is daar nou weer logisch aan? Heb je haar weer, mevrouw, logisch? Wat bedoelt ze? Dat ik er niet veel van snap? Is dat zo logisch? Snapt zij er dan zoveel meer van soms? Ja, hoe bedoelt u dat eigenlijk? Mm, hey. Zo. Ja, dat is lekker. In bed... Hoe ik dat bedoel? Wat bedoel? Had ze zich van de domme. Hé, overmorgen word ik geholpen. Zie je? Ja hoor, die belt. Die komt hier aanlopen, gaat liggen en dan wil ze op de steek. Had u geweld? Ja, zuster Tilly. Uh, wat is er aan? Moet u eens horen. Ik ben naar de runchenafdeling geweest, hè. Uh -huh. Hele tijd. Dan nou heb ik daar de koffie gemist. Maar die zou ik nou toch wel graag willen hebben. Uh -huh. En de hoofdzuster heeft me gezegd dat ik dan maar even moest bellen als ik er zin in had. Nou, en daarom. Uh, kunt u nog voor een kopje koffie voor me zorgen? Uh, ja, dat, dat moet u. U moet natuurlijk uw koffie hebben. Ik zal zien waar ik nog koffie kan krijgen voor u. Nog iets anders? De steek. Nee, dank u zuster Tilly. Alleen een kopje koffie. Uh -huh. Daar. Oh. Nou, dat kind is toch zo gewoon lief tegen haar. Wat heeft ze dan te mopperen aan de hoofdzuster? Is er ook zo een waar je niet van weet wat je eraan hebt? Weet ik ook niet wat ik van moet zeggen. Oh, koude vis kan dat zijn. Zegt bijna nooit iets. Daar hm, word ik ook niks wijzer van. Nou. Ik zal maar gouden de radio op mijn oren zetten. Zo. Voor die daar weer begint te kletsen. En als er niks moois te horen is... Nah. Dan doe ik dat ding gewoon op mijn oor en ziet hem stiekem op uit. <lacht> Ach. Oh, dat is toch Jozef Schmid? Oh, lange niet gehoord. Ja, dat is dat, wat, wat Erich zo graag zong. Nou, hem zou ik toch nog maar willen zien, Erich. Zo, nou. Heb ik dat kopje koffie niet gauw voor u versierd? Hm, ja, dank u, zuster. Tilly? Ja, mevrouw? Zuster Tilly is het, hoor. Daar heb ik het nog net met de hoofdzuster over gehad. Nou, nou. Mag ik geen Tilly meer zeggen, misschien? Ja, mevrouw worst. Ach, niks. Help haar eerst maar. Mm -hmm. Zuster Tilly. De steek. Nou, komt zo. hoor. Ja, mevrouw. Die plaat, hè. Waar ik het vanmorgen met u over had. Vergeet u het niet. Ze draaien hem zo vaak. U weet toch wel wat ik bedoel? Nee, oh nee, nee, nee. Oh, nou geloof ik toch dat ik nou toch zelf de steek nodig heb. Oh, nee, nee. Oh, dat ik me dat nou toch ook... Op dit moment overkomt. Nee. Oh. oh, even proberen of ik het op kan houden. Oh ja. Oh, het lukt misschien. Ik... Nee, ik weet heel goed oh. wat u bedoelt hoor. Ik zal nee. me vragen of ze erop willen letten nee, nee, nee, dat nee. ze hem niet te vaak draaien. Ik zal doorgeven wat u gezegd Eh, uh, zuster uh, Tilly. Oh, oh nee, nee. Nee, het gaat niet. Oh, oh. Ja, mevrouw hoor. Het, het, het, het spijt met mij, maar ik moet de steek. Um. Oh, nou, dat hindert toch niet? Oh. Even. Oh. Zo. U kunt toch niet naar de wc lopen? Nee, nee. Daar zijn wij toch voor. Zo, gaat het? Ja, dank. Dank. Oh, Rijks, sister Tilly, als u met mevrouw Roos klaar bent, die bloemen daar... Uh... Ja, ja, die zet ik meteen weer terug. Had ik beloofd, hè. Ja. Ben ik vergeten. Over die plaat, hè. Die plaat waar mevrouw hier zo'n hekel aan krijgt. Ik heb mijn zoon gevraagd of hij niet maar bij mij thuis kan kijken. Ik heb nog andere platten. Misschien is daar wat bij. Oh, maar ik kan mijn zoon eigenlijk ook wel eens vragen een plaat mee te nemen. Kan dat, zuster Tilly? Ik uh, zal het eens voor u vragen. Ja, maar als het voor mevrouw Roche kan, dan kan... Oh, het... ik wou toch maar dat ik de mannenzaal had. Vrouwen zijn werkelijk iets verschrikkelijks. Uh, ik, ik weet niet of het voor mevrouw Roche kan. Ik zal het wel eens vragen. Mm. Zo, mevrouw Ros Zullen we dan maar? Ja Zo Ja, ja Oké, okay, kunnen we even wat verder? Ja, ja Nou, Zo. Een, een, een ietsje, ietsje verder nog Ja, ja Zo, ja, even Zo ja, ja, Dank je <laughs> zeg, weet je wat ik jou daarnet nog had willen zeggen? Nou? Je moet maar tegen hem zeggen Jij bent dan wel niet mijn eerste maar als jij wilt, kun je mijn laatste zijn. Tegen wie moet ik dat zeggen? Nou, tegen die jongen van je natuurlijk. Ja, gaat u lekker niks aan. Nou, doe hem in elk geval met de goede van mij. En als hij treuzelt, zeg hem van mij dat hij wat opschiet. Gaat u lekker niks aan. Zo, nou, zo kunt u er weer een poosje Oh ja, dankjewel. Zuster, u vergeet de bloemen hoor. Nee, nee, ik, ik kom zo terug. Ik kom even de steken. Dat ik de mannenzaal had Love in my life You've hurt me You've broken my heart And now you leave me None of my life Dit was het derde deel van Nathalie, een hoorspelserie in acht delen van Gerve Rips. Nathalie werd gespeeld door Henny Orry, Tilly door Gerry Mantel. De hoofdzuster was Elisabeth Versluis, en patiënte Tine Medema. Mevrouw Kalber werd gespeeld door Irene Poerter, mevrouw Raassen door Fece Jarone, de dokter door Job van der Donk. Technische realisatie Beer Gertenbach en Max Westra. Regie Ad Leukler.